Twee uur, Juri Stubenetski met het NOS journaal. De Nederlandse zorgautoriteit overweegt een onderzoek naar fraude met gebitsimplantaten. Sommige tandartsen kregen flinke kortingen van fabrikanten die ze niet doorberekenen aan hun patiënten. Wettelijk waren ze dat wel verplicht. Tot dit jaar mochten tandartsen geen winst maken op implantaten. Volgens NRC Handelsblad kregen tandartsen bijvoorbeeld een rekening voor duizend implantaten, terwijl ze er in werkelijkheid 1200 kregen. Daarnaast kregen ze chirurgische sets cadeau en mochten ze voordrachten geven in een ver land. Zorgverzekeraars hebben de zaak aangekaart bij de zorgautoriteit. Een cruiseschip dat bij de Filipijnen in problemen is geraakt, is op weg naar een haven in Maleisië. Door een brand zijn de motoren van de Azamara Quest zwaar beschadigd. Eén motor is inmiddels gerepareerd.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 AMB Verkeersinformatie. Drie files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp 3 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Reewijk 3. En op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Velden en Zuiderheiken ook 3 kilometer. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. monta Geloof niet alles wat u leest.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 Presentatie: Bas van Werven Mag. en Carlo Bransen. En welkom bij de Tons Autoshow, Show. Het werkelijk programma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me zoals welke week. Carlo Bransen, de hoofdredacteur van Caros Magazine. Aanwezig. Dag. Ook op televisie actief. Ik zag je ineens bij nieuwsuur over open. Ja. Tjoen, ja, tjoen. ja, ja, ja. Je hebt van die weken, Ja. Maar wij hebben volgende week ook een klein akkefietje te doen, hè? Voor de televisie. Ja, ja zeker Twee op. dagen lang. Elektrische auto's gaan we rijden. Voor het Voor Radar. Precies. Dat wordt wat. En we zijn zulke dus fans, hè, van, het, uh, van dat fenomeen Maar we gaan nu lekker op ja. show. Ja, ja. zeker uh, Vorige week Jan-Peter Balkenende. Mooi gesprek. Op Twee weken terug. Twee weken terug. Vorige dus we week we we schaatsen. We schaatsen, ja. Oh, ja. Ja, moesten we schaatsen, ja. Moesten we schaatsen. En ben ik ook helemaal kwijt. Ja, had ik ook. Over Opel, hij bij had negen, een... Bij 19 graden waren we, aan het, we waren het ja. aan het schaatsen. Ja, goed is dat, hè? Ja, mooi. Ja. Maar maar we gaan het hebben over Volvo. De nieuwe V40, die uh, wordt uh, gepresenteerd... as we speak aan, uh, aan uh, uh, Nederland. Gaan we het daarover hebben? Ja, ook. Oh? Tuurlijk. Okay. Want we hadden de baas van Volvo besteld... Ad van Batenburg. En die is ziek. Stem ik bij het hè, of zoiets? Wat is er aan de hand, uh, Femke Bruggeman? Want de PR-dame zit hier nu aan tafel... Dat klopt. Ja, we hebben die sneak previews nu uh, in uh -huh. base bij Volvo Cars Nederland. De nieuwe Volvo V40. En die zijn zo ontzettend druk bezocht. Er zijn er gisteren mee begonnen. Ad, die is zijn stem kwijt. Wat een mee. fantastisch PR-verhaal <laughs> ja. is dit. Tjonge, jonge, ik kan niet jonge. helpen, jongens. En ik zou daar vandaag uh, tot half twee aanwezig zijn. Ik ben iets eerder uit het programma gelopen. Dus ik heb een heleboel geïnteresseerde mensen moeten zeggen... jongens, ik ben iets eerder weg. Maar ja. ik heb ze wel gezegd, dan allemaal zo dadelijk luisteren naar die trotsauto-show. Ja, heel goed. Kijk, heel kijk, goed. Kijk, kijk, we gaan kijk, kijk. praten ook over is hoge brandstofprijzen. Het is een echt ja? PR-beest, die Femke ja, nou, nou. En We hebben heel veel tussengeluid ook. Oh, ja. Oh. Um, nou, maar we we hebben hebben gaan praten ogen. over hoge brandstofprijzen. Als je daarvan schrikt met 1,80 euro. Dan kan je tegenwoordig ook op groen gas rijden. Ja. Wij rijden ook op poep, want ja. dat hebben we gedaan. Groen en gas is, is methaangas. Is he? methaan. En ja. dat komt onder meer uit ja. uh, enorme hoeveelheden koeienpoep. Moet je dan wel ja. gaan verzamelen. Ja. Dus als het bij de buren gek gaat ruiken, dan weet u dat ze de benzine niet meer kunnen betalen. We gaan daar straks mee rijden en we hebben een rijimpressie met twee wolven in schaapskleren. Dit moet een Formule 1-screen zijn. Nee, dit was bij meneer Van Werven voor de deur. Daar. Ja, woon je in een tunnel? Ik, nou, net niet, nee. <laughs> de E63 AMG van Mercedes-Benz en de BMW M5. En we gaan straks daar het hele verslag van horen. Carlo, jij brandt om het autonieuw. Nou, er, aan is, er is best nieuws wat we even moeten behandelen. Ja. Um, ik was net bij Fisker. Mm -hmm. Bij Kroijmans in Hilversum. Waar, ja. daar, daar worden op dit moment fiskers afgeleverd alsof het warme broodjes zijn. Je mm -hmm. wil het niet weten, er stond weer de 64ste van deze maand klaar. En het zijn we toch in broodjes gebakken? Visker warm. Nee, Karma. Karma, karma, karma. natuurlijk. Hè? Nee, maar er zijn er inmiddels 64 afgeleverd. Ja. En ze hebben er iets van 150 verkocht. Dus mm het -hmm. gaat helemaal fantastisch. Maar wat daar ook de buzz op dit moment is, ja. is de komst van de, het zeg maar, tweede fiskermodel... Uh, wat in 2014 komt, ja. die wordt kleiner... Ja. En ik, wat ik nog niet wist, jij misschien wel, maar die gaat 50.000 euro kosten. Dat is dus de, de helft. helft van de karma. Ja. Uh, dus dat wordt de Fischer Swarma, neem ik aan. Dat is nee, een beetje de, ja. de namen doortrekt. Ja, leuk? Of, of ja, nou, noem ze allemaal maar op. Hè. En Dharma. Ja, nee, maar het wordt. Hij komt in 2014. Hij gaat 50 mil kosten. Ook weer 4 à 5 persoons auto. En de naam die is nog hartstikke geheim. Nee, Nina daar toch? Werd, werd, ja, Nina werd daar geroepen. Nou, dat is volgens mij een huisvrouw uit Waalre of zoiets. Die zo heet, maar geen auto. Maar nee, maar er dus wordt vreselijk nerveus over gedaan over die naam. Ja. Maar overal is al te zien dat die auto gewoon Atlantic gaat heten. Dus dat wordt de Fisker. Fisker Atlantic. Atlantic. Ja. dat is, dat is ja, je zou dan denken: in karma moet je toch iets uh, van. Moet je iets uh, een beetje in, in Iovna, die sfeer blijven. Uh, of? Dit, uh, ja, ja. Oh. ja. <laughs> iets van, de, uh, ja. Ja. Aura of zo. Aura, Aura, Aura. Auris. Aura. Maar Atlantic. Nog... Atlantic gaat hij hebben. Fisker ja. Atlantic. Ja. Mooi. En Dan... wanneer komt hij? 2014 zei je. Ja, ja 2014. En ziet hij er net zo spectaculair uit? ik ja. weet wel hoe hij eruit ziet. Er zijn, er zijn spionageplaatjes van. Wordt op dit moment ja. natuurlijk getest met die wagens allemaal. En uh, dat is echt een bloedmooi ding. Het, het, hij heeft een beetje dezelfde neus als een Karma. Nou, dat is bepaald interessant. Ja, zeker. Met, met, die, met die snorachtige uh, uh, layout. En ja, hij is natuurlijk een stuk compacter. Met die snor. Nou ja, ja, die die, die, die, die geneest geel... magie weg. He? Ja, daar heb ik nooit op gelet. Inderdaad, het is gewoon hangsnor. Ja, maar, nou, maar dat bedacht... heeft Johan Derks ook en die, die, die we toch ook op. En de die de, verkoopt he? ook, wij zeggen. Ja. Ja, ja jeetje zeg. Ja. Okay. Nee, ja, nou, dan gaan wij dus inderdaad rijden. We hadden het er net al even over met de Nissan Leaf, de Renault Fluence, de Citroën C 0 oh, en als Ausenseiter de Opel Ampera volgende week. Ja. Ik, wij gaan daar enorm naar uitkijken, want wij zijn vreselijke fans van die uh, elektrische auto's natuurlijk. Mm -hmm. Wordt boeiend. Bentley is gegaan van ex-Hessing via Lauwman naar POM... Ja. De import, de, in de distributie bedoel ik... van het voorname merk Bentley. Dat komt nu dus in Leusden terecht. Niet? Dus dat heeft, daar hebben ze dan Porsche en Bentley... ja en wanneer komt Lamborghini? Ja, dat is maar de vraag. Ja. Lamborghini en Bugatti zijn en Bugatti. natuurlijk, luisteraars zijn nu misschien heel verbaasd, maar dat zijn allemaal submerken, dochtermerken van het Volkswagen. grote Volkswagenconcern. Ja, ja. Pon is natuurlijk al heel dik met Volkswagen sinds, uh, ja. sinds de moeilijke jaren, zullen we zeggen. Zullen wij een wetje dus, leggen? Binnen nou, nu in een maand? Nou, ik denk zelfs binnen nu een week dat we het in ieder geval oh, weten. Okay. Okay. Maar goed, dus uh, de Bentley-rijders en kopers die, uh, die moeten voortaan terecht, of althans per 1 mei in Leusden, daar wordt er op dit moment een uh, bestaand pand helemaal prachtig omgebouwd ja. in Bentley. Ja, maar meneer, meneer, uh, meneer Lauwman, die Hessing kocht die dacht daar heb ik meteen ook de bruidschat bij. En die is dus kwijt. Die is nu ja. een heel duur dealership langs de A2. Ja, maar... Daar kan je heel veel prijs in kwijt ook, weet je dat? Maar <laughs> ja, dat zal niet gaan gebeuren, denk ik. Eén nee. de, ding, meneer Lauwman is niet de minste. Dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat het hem toch gaat lukken... om binnen nu en een paar jaar daar een heel fraai Exclusive Car Center okay, in te zetten. Oké, okay, okay. wat nog meer? Ja, iets wat mij ooit een keer verbaasde waarom het zo belangrijk was... en waarom is wel goed dat Femke erbij zit... Uh, Volvo uh, is eerste geworden in het Rodi-onderzoek. Dat is een onderzoek volgens mij van de BOVAG. Ja, klopt. En um, er is elk oh. jaar een enorme strijd gaande over mm -hmm. welk merk het hoogste scoort in de, in de RODI-onderzoeken. Ja, je moet het eigenlijk een beetje zien als een soort van klanttevredenheidsonderzoek, maar dan onder de autodealers wat zij vinden van hun, van importeur. Van hun importeur. Ja, maar waarom, waarom is dat eigenlijk zo'n belangrijk gegeven? Want wat, wat maakt nou, ik het denk dat mij het heel als klant erg belangrijk? Als ik het uh, zelf bekijk. Kijk, wij hebben nu bijvoorbeeld die sneak previews... van de nieuwe Volvo V40 in Beest. En ja. dat is fantastisch. Meer dan 1800 mensen uh, in vier dagen over de vloer. Maar dan? Kijk, uiteindelijk gaat het om de dealer. De dealer, die verkoopt straks die auto's. En het feit, als je met elkaar gewoon een fantastisch dealernetwerk hebt... maar ook die relatie goed is... Ja, dat, dat draagt bij aan een enorm verkoopsucces. Ja. Ja. Maar er is nog wel eens wat, wat, wat vrevel tussen importeur en dealer. Hè? Want die importeur die parkeert je hele pad vol. En je moet het maar verkopen allemaal. Dat is ja, daar, daar hebben wij dus hebben dus heel Daar hebben wij dus heel weinig last van. Dat blijkt ja, ja. Weert hier uit ja, die cijfers. Nou nee, maar het is, het, is een, het is een heel belangrijk gegeven in de branche. Zonder dat wij daar als ja. consumenten veel zicht op hebben. Maar het is natuurlijk een, het is een mooie opsteker. Het is ook al een beetje Zweeds, hè? Toch? Ik denk dat het, uh, dat het heel Zweeds is. Wij, zijn, uh, wij van Volvo wij zijn eigenlijk heel aardig hebben ze allemaal lief en groene bomen en zo hè? Jij Vorig, weet ja, dat ook. Jij bent voor, ook zo aardig, jongen nou, met zo'n veel wat, wat, wat mee. Ja, we zouden misschien wel eens wat wat onaardig kunnen zijn, wat harder schreeuwen jongela, hoe goed we zijn. Jongela, noem jongela, allemaal maar op. Het heeft ook te maken met de verkoopcijfers. Want als je heel slecht in je verkoop ja. zit, dan, ah, dan het het, Word jij geen nummer één in de rode? natuurlijk hè. Het gaat vol voor goed. Het gaat dus, heel goed erin, met onze verkoopcijfers. Ja, dat wilde jij nu ik. zeggen? Nee, maar dat staat nou, ja, jij. Is oh nee, het gaat inderdaad heel erg goed met ons. Ja, er komt er hoop nieuws aan, dus mooi. Dan heb ik twee agendapuntjes, Bas. en dan hou ik op, hoor. Ja hoor. De Gijs van Land Legend, waar wij alle toch elk jaar een ja. mooie rol spelen en mogen spelen. Um, 26 augustus, blokken. De zondag 26 augustus, ja, ja, is mooi. ja. En Gijs ja, rijdt ja, zelf weer mee, hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. En Gijs is niet alleen naamgever, maar ook de stuwende kracht. Alleen maar start, mooie oude bakkies. Oude bakkies start en finish op Dijk. Niet de minste locatie, op het bordet. Op het bordes, voor het bordes. Dus ja. jij voelt je daar he, als, als een van de starters. Ik zal maar zeggen, toch een soort van Prins Bernhard. Nou, dat valt nog te bezien. Kaal. En lunchen, lunchen gebeurt er op Salentijn, wat ook een niet geringe locatie is. Dan ga ik maar even door, want wij beiden zijn ambassadeurs... lieve luisteraars van de droom voor het Leven. Ja. Uh, dat is een, een beetje de moeder van alle liefdadigheidsrally's. 29 september of 6 oktober, Bas. Gaan we noteren. Even de twee. Laatste puntje? Laatste puntje, hè? Okay. Het is de importeurs niet uh, ontgaan dat er veel youngtimers worden verkocht. Oh. En rondrijden in het land. En om nou ervoor te zorgen dat die, al die bezitters van meer dan 10 jaar oude auto's... dat is een beetje youngtimer... dat die nou bij allerlei koekenbakkers geserviced worden... Uh, gaan ze een beetje met, met, met kortingen strooien. Voor die groep. Dus jij komt met een 15 jaar oude... Porsche, Volvo, Volvo, whatever. En je denkt van, ja, dan ga ik niet naar die dealer toe, want dat, dat kost me een, een nee, kost me veel precies, te veel. Ja. Nou, eh, Opel eh, is ook zo'n merk waar, waar je best veel youngtimers van ziet. Steeds meer althans, 20% korting op de tarieven van de dealerwerkplaats. Heeft Volvo ook zoiets eigenlijk, Femke? Iedereen met een jongtuin was uiteraard van harte welkom bij de Volvo-delen. Ja, nee, oh, nee, nou, hoeveel ja. korting krijgen korting. Nee, korting krijgt men inderdaad gek. Is dat nog niet. Zou wel moeten. Hey, Waarom we, al, zou dat moeten Omdat Volvo adverteert 80% rijdt nog steeds van alle Volvo's. Dat zijn mensen die zijn merken trouw, Die hebben vaak meerdere. Ik ken mensen zelfs die hebben een Black Edition wit laten spuiten. Ja. 47, ja. die hebben daar heel veel geld in gestoken. Ja, erbij. En die hebben nu een, een, een draagarmen kwestietje met een V90. Echt een hele mooie, goede ja, auto. heb je er ook bij. Zij die meneer ook nog tegen zijn vrouw totdat hij door zijn draagarm heen zakt. Maar die wil graag 15% korting als hij met zijn youngtimer bij de dealer komt. Ja. ja maar dat wil die meneer met die nieuwe XC60 toch ook? Nee. nee het nee, heeft nee, niks nee, te maken met nee, binding nee, nee. met je oude klanten. Nee, nee, nee, nee, nee maar dat, nee. Is, dat is absoluut wel zo dat wij als uh, Volvo Cars in Nederland... de bezitters van een youngtimer, dat zijn allemaal Volvo-ambassadeurs. Dus daar zijn we wel gewoon heel erg blij mee. Dus die moet je korting geven? Je moet je oh, we gaan dat nu regelen. Ad, Ad, Ad is toch ziek. Ik, maak het lig, uit. Hij, ligt zonder, hij ligt zonder stem te luisteren. Nu. Ad, dit gaan we gewoon doen. 15 procent. Eén laatste dingetje. Ja, ja, ja, allerlaatste dingetje. Alle ja, alle alle dingetje. Ja. dingetje. Je weet, de autojournalistiek die heeft jarenlang lopen schoppen tegen die cabrio's ja? met rolbeugel. Dat vonden ja. wij allemaal ontsierend en lelijk ja, en, ja. en naar. En wat een, uh, maar, uh, uh, dus er werden allerlei vreselijk dure dingen bedacht als een auto een koprol maakt. Ja, het het natuurlijk. uitklappende rolbeugel. Uitklappende weken, ja, dan een stoel, ja. een parachute. En God, weet maar wat blijkt? En nu, en nu komt de nieuwe Golf Cabrio. Mm -hmm. En op verzoek van de klanten kun je daar voor 1225 euro extra... weer zo'n oude rolbeugel op laten monteren. En dat gaat in morgen. Oh, een rolbeugel. Ja, God, en dat, pers, da, da, dat, dat, dat bericht echt. heeft inmiddels alle pers gehaald. Dat meen je. Alleen, morgen is 1 april. Dus ik weet niet of het nou een grap is. Ja, wat denk je zelf? Ik denk dat het grap een grap is. Een rolbeugel. Ja. ja, ik vind het een goed plan. Over naar mevrouw Bruggeman. Gaan, ja, precies. Zeker geen in april grap. Want het nieuwe V40 kunnen we morgen in Beest gaan bewonderen. Vandaag ook al. Uh, wat is het voor auto, Fimke? Vertel eens. Het is een, uh, een hatchback in het uh, hoge luxere segment en uh, die hadden we Hatchback of stationcar? Toen. Nee hatchback. Oh. Ja als ik zeg station, noem het dan een kleinere station. Is het dus de, de, de, de echte erf van de C30? Ook gewoon een, een een kontje, twee deuren en een neus. Nee, ja, je, je, je, je ziet mij nu moeilijk kijken. Luister, nou. zie ja, nou, we oh. uh, ja, zien dat niet. Nou, wij hebben webcam. Ja, ze gaan de webcam uit, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik ja. zou het niet als een opvolger van de C30 willen zeggen. Want de C30 is er ook gewoon. Maar het is wel een auto. Uh, een vijfdeurs. Wat groter dan die C30. Wat kleiner dan de V60. Dus hij past, uh, hij past helemaal in ons programma. Met wie concurreert hij? Want dat is makkelijk. Dan hebben we echt een beetje een bel. Als je een beetje het, het onveil bekijkt. Uh, nee, Opel Astra zou ik hem niet naast zetten. BMW1? Ik had het, het over het uh, ja, luxere segment, de BMW 1-serie, uh, de Audi A3, de Mercedes-Benz A-klasse. Dus een heel competitief veld. Nou, Dat is uitdagend. Absoluut. En je zegt nu, Volvo schaart zich daarmee heel handig. zeventjes onder de, onder de hele bekende Duitse merken. Maar wacht even, er is toch in de perceptie van de klant en, uh, en die Duitse merken nog wel een afstandje. Waarom? Volvo is toch ah. geen BMW, Mercedes of Audi? Ik, ik denk nou, maar daarom, dat is juist goed. Mm -hmm. Want wij zijn inderdaad niet Duits. Wij zijn niet een schreeuwig Duits merk. Wij zijn Volvo. En dan juist als je niet in zo'n schilderige Duitse wil rijden... dan rijd je in een Volvo. Ja, dat kun je ik, ook, ook nog Jij gaat nu ja zeggen. Nee, maar Carl, ik, oh. ik denk, ik hou mijn mond, want het gaat ja. over Volvo. En iedereen ja. weet dat ik nogal van de Volvo ben, Ja, dat is waar. He. Maar ik moet hier ja, toch wel even, hoor. Ja, want. Ja, omdat je hier natuurlijk weer die Duitse merken enorm omhoog zit, te Jouwse. Nee, Kom, maar dit is de, die vinden zichzelf. Die lijken ook allemaal op elkaar, want die maken elkaar allemaal gek verrukt. Ja. Dat wel. Want je moet een knopje hebben hiervoor. En als je dat knopje niet... Of de afwerking is niet goed, dan hoor je er niet bij. Nee, precies. Maar, is ja, nee, maar laat ik één ding zeggen. Volvo is wel heel erg bezig... om juist in die afwerking en in het, in het uh, uh, deuren dichtslaan... met een echte klonk, wel goed bezig. Een echte klonk, man. Ik, ik kan jouw nou ja, je van vol, 50 jaar geleden laten horen. dat Als je, als je daar een deur bij dicht dan denk je dat is de Nederlandse Bank. Terwijl, <lacht> terwijl in, in, in, in elke willekeurige Opel-record, wat dan Duits is. Nee, maar Opel hoort daar niet het, in, het, in het, dat daar rijtje. Dan lijkt het net of je een bleek Apple moest openmaken. Opel, op, opel, opel, opel hoort niet in het rijtje. 1, 2. Jij hebt deze week officieel Opel begraven. Nee, nee de Audi in de 50, de in 50 in die tijd. De Audi 50 in die tijd. Dat was een, dat was een fijn merk. Dat nee, nee, maar, maar daar reden de Duitse leraar in. Met gekke brillen. Ja. Maar nou. we, we gaan terug naar de V40. Hier hey, was er we was niet ik die... Nee, Laten we gewoon welke puur naar de V40 kijken. Welke motoren krijgen we? Wat uh, zit erin? Nou, we beginnen bijvoorbeeld bij een uh, T3 met 150 pk... of voor een dieselvariant... Een D2. Um, en dat zijn beide motoren met 20% buitening. En dat is ook wel gaaf om nu te, uh, te roepen. Dat is deze week bekendgemaakt. Nog voordat die auto dus op de Nederlandse wegen verschijnt, hebben wij al een CO2-reductie weten te bewerkstelligen. Dat snap. Het, ja, ja, zeker. Hè? Nee, maar het is ook wel mooi om te zien dat die ontwikkeling dus doorgaat en mm -hmm. doorgaat. En ook op het moment dat je een auto introduceert en je hebt die motoren, op dat moment denk je, van, nou, ik kan ze nog niet met dat CO2-gehalte aanbieden. We hebben nu vijf motoren die straks ook naar 1 juli in ja. aanmerking komen... voor 20% bijtelling. Ja, precies. Tarief. Dus zakelijk worden dat handige auto's Ja, en dan terrein. kun je wel zeggen van... ja, maar jongens, hè, 20% bijtelling, is dat niet vreselijk saai? Nou, pak zo'n D4, 177 pk. Dat ja. is niet saai, hoor. Nee, nee, Alfa Romeo heeft een mooie concurrenten wat dat betreft. Die hebben een, een, een Giulietta nu met 177 pk. Ook een 4-cylinder diesel, overigens... 170 pk. 170 pk. Ik heb het op ja. dit moment voor de deur staan. Ja, ook oh. 170 pk. 1.4 turbootje. Ja, ongelooflijk. Een klein motorje met heel en veel pit. En dingen. En dat 20% er procent bijtellen. Ja. Ook na 1 juli? Dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Juist. Laten we even gaan rijden. Want ik word jongens, ik vond al dat, al dat, dat 20%. Uh, voor het eerst hebben we twee auto's tegenover elkaar gezet. Dat doen we niet altijd. Maar een keertje mag. Niet zomaar twee. Ze lijken namelijk een beetje op elkaar. En als je ze optelt, heb je ruim 1000 pk onder de motorkap. Een heel klein beetje turbo-lag. Hoort u die turbo's fluiten? Twin-turbo liggen in de V-vorm van het V8-blok wat hierin ligt. De 4.4. Ja, het is geen V10 meer... die die hele snerpende huil had. Maar deze verbruikt dus minder benzine, 25 en daarom een V8, maar heeft wel meer vermogen. En doet het sprintje van 0 naar 100 in 4,4 seconden. Het is een beest van een apparaat. Maar het mooiste is... Als je zoals ik nu gewoon 80 rijdt, dan rijdt hij eigenlijk als een zijtje, heel rustig. En het mooiste is dat je van zo'n tuitoons toetermonster eigenlijk alleen maar kunt genieten... als je in een tunnel rijdt met het dak open en je geeft gewoon gas. Want dat is natuurlijk leuk. Daar gaat het om. Nou, euh, dames en heren, mag ik u voorstellen? 4.4 V8 Twin Turbo uit 4 uitlaat. Komt-ie! Zo, wij zijn vandaag niet alleen, maar in goed gezelschap. Want u weet dat Das Haus, Mercedes, maakt ook zo'n soort auto. De E63 AMG. En hoort u dat? Het is dus niet meer een 6.3 V8, gewoon atmosferisch, nee... Ook dit is een biturbo 5.5 liter V8. Dus 1,1 liter, zeg maar een hele Peugeot 107 groter dan de BMW M5. En bijna net zo snel. Ja, en waar gaat het nou eigenlijk om? Hou je van Mercedes of hou je van BMW? Hou je van de ene parenclub of hou je eigenlijk van het, van het andere bordel? Dat is een beetje uitwisselbaar. Mensen houden van die ster op die klep. En dat vind ik altijd lekker. Uh, ik ben meer een Mercedes-man dan een BMW-man. En dat komt waarschijnlijk omdat ik een lichte hang naar het ordinaire heb... zoals mijn goede vriend Brands altijd zegt. Uh, ik vind dit nou net een beetje lekkerder. We gaan dezelfde test doen. Want ik kan u allerlei dingen vertellen over hoe het eruit ziet... en wat het allemaal kan. Maar uiteindelijk moet je het horen. En is het aan u om te oordelen... welk geluid u uit deze vier Blair-pijpjes nou mooier vindt? Van de Mercedes of van de BMW? Nou, we gaan hem even opengooien. Want we zijn in die Hubertus-tunnel... En dan hoort u weer dit. Je scheurt echt door de lucht. Briljant, wat een geluid. En je hoort dat dit een agressievere motor is dan die BMW. Die wat sedater, wat dieper, wat bruiner klinkt. Dat is een beetje een bariton. Dit is eigenlijk meer een bodybuilder die heel hard in zijn scrotum wordt geschopt. Daar komt het op neer. Dat heeft niets meer met muziek te maken, maar gewoon met scheuren. Oh, wat is er in die Duitsers gevaren dat ze dit willen laten zien aan hun klanten. Dat je dit kunt, dat je zo'n vreselijk krachtpatser op de banden kunt zetten. Ja, het is iets onwezenlijks, dames en heren. Echt, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Dat is waar. Wat hebben ze dat goed onder controle bij AMG, hè? dat geluid. Ongelooflijk. Ja, wat een geluid. En die Mercedes is duurder, 20.000 euro duurder dan de M5. Ja. Maar het geluid is ook wel 40.000 euro beter. Ja. Eh, maar ik zei al even, het is een paraclub of een bordel. De ene was zwart met rood van binnen en hele grote wielen. Mm -hmm. En de andere was mat-wit. Wat met soort van binnen en hele grote wielen. Wat zei het naar nou je zin? Het waren van? echt, het zijn auto's die schreeuwen ordinair. Het, het zijn een soort uh, uh, bodybuilders in een heel klein gouden stringtangaatje met een oranje feestnuitse op. Is een, dit, dit, Zoals jij ze zo graag ziet eigenlijk. Zoals ik ze graag zie. Ja. Zeker. meneer Kenja Twitter. Mister Kabuba? Ja. Nee. Ja. Die twittert. Er is een soort oh, van dat is voor oude mensen Twitter. Er is, een, er is een soort van commercial op Radio 1 voor volvormen. Ja, Mag dat is zomaar, veel... vraagt die man zo. Nee, nee dat, dit is ook... Uh, Meneer Kabuba, ga op... even naar Radio 2 luisteren oh, of zo. <laughs> Doe even normaal, alsjeblieft. Kom op. Hé, hey, die oh. BMW nog even terug, hoor, naar die M5. Weet je wat ik eng vond? Die zwabberde alle kanten uit. Als je vol gas geeft met het ding, met alle controlesystemen aan... hij heeft weliswaar 30, 35 pk meer... maar het ding gaat skidden en doen... en die Mercedes, jong, op rails. Dat ja. blijft gewoon rechtuit gaan. Ja, ja ik, ik moet je zeggen... ik, ik, ik heb ik heb, ik heb wat met BMW, maar zeker ook met Mercedes. Maar, ja potverdorie, wat, wat bouwen die de laatste tijd goede auto's? Die zijn lekker uh, bezig. Ja. Aansprekende auto's, ja, laat ik het zo ja. We gaan even terug naar uh, uh, Femke Bruggen. Ja, die maar, is maar we volvoer. moeten ook nog rijden op poep, hè? Want ja, dat gaan kan, kan we ook. Kan meneer Kabuba weer ook. zeggen dat wij reclame maken voor. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, zullen we dat meteen maar doen? Nou, waarom ook niet? Zullen we gaan even. Ja, uh, dat uh, even? Uh, daarna gaan we praten over Volvo's die niet op stroom gaan rijden. Ooit. Oh, oh. maar dit is wel, want Bifuels had, had het merk wel, maar dit is het hè. De enorme brandstofreizen. Daardoor kijken mensen steeds meer naar altern alternatieven. Nou, ligt LPG voor de hand, uh, stroom, maar groen gas is ook een optie. Rijden op poep. Eigenlijk rijden op poep. Het mooie is van, uh, van groen gas is de groene variant van aardgas. Je tankt gewoon aardgas, dat klopt. Maar uiteindelijk maken we het groen met certificaten uh, uit waterzuivering en afval. Dus inderdaad indirect uh, rijden op poep ja, of afval. Want, ja, moet je alleen wel op zoek naar een popstation, want die zijn er veel te weinig. Ja, dat ben ik met je eens. Maar op dit moment zijn er ook wel, eigenlijk wel genoeg om te starten. Wij hebben als Orange Gas 32 tankstations, maar de markt totaal al 90. Uh -huh. En aan het eind van het jaar zitten we op 120, waarvan 50 van Orange Gas. We staan hier naast een Passat. Het ziet er gewoon uit als een Passat. En dan doen we het klepje hier open. Hierachter in de achterbak. En dan, en dan zien we, daar ligt een tank. Ja, klopt. Onderin, je ziet een stuk, een stuk kunststof. En daaronder ligt de tank. Is er gewoon ondergebouwd. Dus je hebt je volledige bagageruimte nog. En hoeveel liter gaat hier in? Nee, nee, het gaat niet om liters. Het gaat om kilo's, geloof ik, hè? Het is inderdaad in kilo's. En dat gaat in deze tank gaat 24 kilo. 24 kilo. Goed voor een actieradius van? Als je rustig rijdt, 450. We gaan hem proberen. Is hij al volgetankt? Ja. Wij gaan nu even tanken. Ja, vind ik goed. Gewoon het tankdopje gaat open, het tankklepje gaat open. Er zit bo Kijk, onder de. Zit dus in één, nee, ja, ding. Zit in één ding. Dus je hebt niet zoals met LPG nog een, nog een dopje in je bumper. Nee, je hebt gewoon meteen bij je het ja. ding de dus je stelt... ook een de Je hebt gewoon een nozzel zoals bij een diesel of bij een benzine. Die ja. plaats je erop. En je krijgt hem dicht. Ja. En dan sluit hij aan. En dan vervolgens ga je op het knop drukken. Je moet hem wel vasthouden. En dan gaat hij vullen. We gaan rijden. Volgens mij is hij vol, hè? We zijn klaar. We koppelen hem af. Ja. En we hangen hem weer op. En, uh... Klaar zijn Laat we? Het. Ja. En we mee. hebben getankt nu voor 21,16 euro. De laatste keer dat ik dat deed, was met een brommer. Nou, we gaan. Ja, dit voelt toch gewoon helemaal als een normale auto... die lekker normaal rijdt op gas? Maar dan op gas. Ja. En dus op poep, eigenlijk. Maar je, de, de, mag ik een domme vraag stellen? Ja. Als je daarmee rijdt, ruik je dan... Poep? Ja, nou ja, nee. of, of dat je denkt... Nee, van, gas, typisch. nee, ook niet. Ook niet. Ik dacht dus, er komt dan wel aardgas, ja. daar komt dan zo'n lucht uit. Alsof je, alsof je iets hebt aan laten staan in de keuken, maar nee. Niet. Niks, want dit gas heeft een andere geur. Weet je wat het knap is? Overal zijn aardgaspunten... Ja. En dat heeft het voor op stroom. Want niet, ja, er zijn ook overal stroompunten. Maar als je een apart oplaadpunt moet maken voor een ja. auto. Ja, dus, uh, is die infrastructuur veel moeilijker te bouwen dan voor gas. Dat komt namelijk overal. Dat is lekker. Ja, maar dit is wel ander gas. Maar dat kan op hetzelfde systeem. Ja, maar wat ze dus doen. Ze rijden nu op aardgas. Maar je kan uiteindelijk met, met methaangas. Wat je bijmengt ja. in het net. Uh, krijg je dus poepgas ook in je auto. Poepgas. Ja. Ja, dat en het is wel een conversatiepunt. te praten s'avonds op een verjaardag. Dat is zo zeker. Marcel Boer ja. van Orange Gas. Die, die, was, die hoorden we trouwens in zijn. In zijn een auto heb ik gereden. Oké. Okay. Ja, het beviel. Ja, het beviel. Nou, Naar elektrisch. Een paar weken geleden zei Volvo topman Stefan, Stefan Jacobi: nog dat de doorbraak van elektrische auto's ver weg is. En eh, dat jullie het niet gaan doen. Volvo krijgt geen elektrische auto's. Waarom niet, Frank? Gewoon omdat er te weinig. Nou, dat, markt is, is. dat is niet helemaal wat hij gezegd heeft. Uh, wat hij gezegd heeft van jongens uh, tegen het Europese parlement: wat zijn jullie nou aan het doen? Want in Nederland uh, wordt het enorm gestimuleerd, elektrisch rijden. Mm. Maar de landen om ons heen is dat nog helemaal niet zeker. Ja. En wij hebben gezegd van jongens, we hebben dat wel nodig, die stimuleringsmaatregelen. Want het is gewoon nog ontzettend duur. Mm. Maar, even, het is dus absoluut niet zo dat Volvo stopt met de productie van elektrische auto's. Oké, okay, we gaan gewoon door. We gaan gewoon okay. door. Ik zou dan gewoon mee stoppen als ik jou was, Femke. Ik ook. Ja. Maar goed, en we dit gaan even over, over, over stoppen. We gaan ook stoppen, want het zit er al op. Femke Brugman, ja. dankjewel van Volvo. Volgende week een nieuwe Tos Autoshow. Tot die tijd verwijzen we naar Twitter, Tos Autoshow en Facebook. U kunt terugluisteren op www.tos.nl/slash autoshow. Wij gaan nu de Tos Automok overhandigen aan onze, onze gast Femke Brugman. Maar ook aan Martin Schuurmans. Want zo'n programma kan lemmer worden gemaakt op het moment dat er mensen zitten die ook achter de knoppen actief zijn. En Martin heeft 43 jaar hier aan de knoppen gezeten. 43 dit was zijn allerlaatste programma. En we vinden het een eer dat hij ons heeft mogen schuiven. En wensen hem heel veel zin. Hij, hij gaat thuis... Hij gaat thuis aan de knoppen, nu wat denk je wat? Samen met zijn herma. En uh, nou, we wensen Hij gaat Martijn... thuis aan de knoppen met zijn herma. Nou, ja, nou zijn. neem niet Nee, maar in de tuin is het vol met, met, met ontbloeiende knoppen. Ja, toch? En hij krijgt de Autoshow-mok, ja. Natuurlijk. Ja. Wij gaan naar het, uh, naar het nieuws van uh, half drie. En hier is Juri Stoomenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse Zorgautoriteit overweegt een onderzoek naar fraude met gebitse implantaten.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 Volgens overheidsfunctionarissen waren de bommen verstopt in twee auto's en een motor. En een cruiseschip dat bij de Filipijnen in problemen is geraakt... is op weg naar een haven in Maleisië. Door een brand zijn de motoren van de Azamara Quest zwaar beschadigd. Eén motor is inmiddels gerepareerd. Een schip van de Filipijnse Marine die vaart met het cruiseschip mee... tot aan de grens met Maleisië. Bij de brand raakten gisteravond vijf bemanningsleden gewond. De passagiers zijn ongedeerd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Drie files door werkzaamheden. Op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en, en Dorp, 3 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Gouda en Reewijk 5. En op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Velden en Knop het 3 kilometer. Dit is radio 1. Opium. Het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit Carré in Amsterdam. We zitten in het zonnetje, het is mooi weer, zeg. Ik zal de route van vanmiddag even voor u stippelen. We beginnen straks in Den Haag. Uh, Ariane Sluiter, die brengt een geweldige monoloog van Laura van Dolrom, Speelt daarbij ook nog verdienstelijk piano. In Rotterdam, we zijn inmiddels al wat verder, uh, treffen we filmmaker... Frau Tan, die uh, haar stad gebruikt als decor van de film Schwurm... naar het boek van uh, Toon Tellege. Sanneke van Hassel, die treffen we in diezelfde stad. Want uh, ze maakte de bundel ezels met verhalen en de, de stad die figureerde daar vooral veel in. Nou, en als we dan even doorlopen, dan zitten we binnen de kortste keer in Santiago de Compostela. Tosca Nietrink en Anita Jansen zijn daarbij onze gids. Die je beschreef die reis naar dat pelgrimsoord in een uh, fraaie bundel. En uh, Sander Vogel die vertelt in de virtuele vitrine over een bijzonder meisje. Over het meisje dat in 2008 huilde bij Paul Witteman. Dat ben ik. En er is live muziek van Sherry Diane. My house, my house, come Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, in my house. I wanna give you a Easter. Fijn. Straks veel langer. We hebben zelfs een speciale bonus track... zoals straks tegen het uh, journaal van drie uur. Vanochtend stond er op het uh, Schouwburgplein in Rotterdam... een rij nou, van hier tot Tokio zo ongeveer. Uh, een rij die je normaal alleen ziet bij de voorverkoop van uh, Lowlands... of een uh, Madonna-concert. Maar deze mensen wachten, stonden daar te wachten op de voorverkoop van een toneelstuk. Richard III in de Rotterdamse Schouwburg uh, van Orkater, althans... Als we Orkater mogen geloven, want die zetten die foto op Facebook. Ik vraag uh, Katrina Wiersma, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de publiciteitsmedewerker bij Orkater. Uh, uh, hadden jullie ook dranghekken neergezet, of niet? Nee, dat niet. Dat niet, nee. Nee. En zijn er, ook al he hebben... ja? Sorry? Ja? zijn er ook al heel veel kaarten verkocht? Ja, we hebben al een paar honderd kaarten verkocht, dus dat gaat ontzettend de goede kant op. Ja, ja. Maar even over die foto, hè? Ja. Want volgens mij was die niet echt. Oh ja. Ik heb zo het idee dat jullie ontzettend hebben lopen photoshoppen. Nou, ik zal je, ik zal je vertellen hoe het zit. Uh, we hebben Richard de derde nu twee keer in Amsterdam gespeeld. En daar uh, waren een paar keer flinke rijen te zien. Ja, Mensen die een thermoskannetje meenamen. Mm -hmm. uh, kussentje erbij in de hoop dat ze nog een kaartje konden bemachtigen. En wij dachten, we gaan Richard de derde in augustus in Rotterdam spelen. Wij willen weer rijden voor die kassa. Ja. En uh, zo geschieden. Maar inderdaad, we hebben deze foto gefotografeerd vanochtend stond er een rij van 40 mensen. Nou ja, is toch even goed. Uh, behoorlijk dat is een flinke rij. Ja, ja, maar wij belden even met de Schouwburg en die zeiden: Ja, er staat hier helemaal geen rij. Althans, niet zo ja. lang als we op uh, de foto zien. <laughs> dus ja, blijkbaar was nog niet iedereen geïnformeerd uh, over onze actie. Eigenlijk was de bedoeling maar... dat, ze, dat ze ook mee hadden moeten doen in het verhaal. Een ja. soort vervroegde ja, 1 april grap. Dan, dan, dan, precies, 1 april grap en dan, uh, dan was je helemaal geslaagd geweest. Ja, het is wel een soort uh, een vorm van guerrilla marketing, dit eigenlijk. hè? Uh, ja dat zou je kunnen zeggen. Nou yeah, yeah. ah, ja, ik moet zeggen, uh, de medewerkers bij de Rotterdamse Schouwburg hebben enorm hun best gedaan ook om uh, de lucht extra grijs te photoshoppen en uh, het allemaal zo echt mogelijk te laten lijken. Yeah. En die rij heeft er ook daadwerkelijk een keer gestaan, mm -hmm. maar uh, niet voor morgen. Nee, dat was voor een andere voorstelling of voor, voor, voor, ja, voor een concert of zo. Beetje... Nee, nee, dat niet. Ik, ik moet zeggen dat ik even niet meer weet voor welke voorstelling wel. Ik geloof iets van Hotel Modern. Uh -huh. maar, uh, maar niet vanochtend voor Richard III. De ja, maar het werkt. Maar we hebben, we hebben ja. al een paar honderd kaarten verkocht, dus dat is ontzettend goed. Ja. En nu zo beetje gaat ook de online verkoop gaan start. Dus <lacht> mensen kunnen online nu hun kaarten ja. kopen. En nu ben je op Radio 1, dat is ook niet onbelangrijk, denk ik. Dan nee, weer? ik moet zeggen dat ik uh, redelijk zenuwachtig ben daarvoor. <lacht> ja? Waarom? Je, ja. hebt, je hebt nu al zes keer Richard III de genoemd. En Rotterdamse Schouwburg en Orcata. Dus nou, dat doe goed. ik het goed. Ja. Ja, is het, is het stuk overigens, en dat ga ik dan ook nog even vragen, dus ook nog extra, ja. is het uh, stuk Richard de Derde, uh, is het stuk alleen nog in Rotterdam te zien straks, in augustus? Ja, ja alleen in Rotterdam, van 29 augustus tot 1 september, hmm. en uh, dat konden wel de allerlaatste vier keer zijn. Oh, dat klinkt heel dreigend. Ja. Want? Nou ja, uh, het is zo'n grote groep, ik, uh, en... Uh, ...om bij elkaar te krijgen ja. en uh, moeilijk om dat allemaal te plannen. Dus we zijn heel blij dat we dit hebben kunnen plannen... ...en uh, hopen dat iedereen hem uh, nog die laatste keer gaat zien. Ja, ja met, met Gijs uh, Scholten van Aschad nog in de hoofdrol ook. Dat klopt, Gijs Scholten van Aschad, ja. de muziek van Tom Waits en Kathleen ja. Brennan. Dat is een hele bijzondere combinatie. Ja. Um, de jonge sedis uh, staan erbij, dus ja. Uh, uh, ja, het is echt een te gek voorstelling. En dat zeg ik niet alleen omdat ik er werk. Nee, ik ook, want ik heb hem, uh, ik heb hem ook gezien ik vond hem ook heel erg mooi. Nou, ja, je hebt je, je goed werk goed, goed gedaan hoor, zelf. Katrina. Nou, bedankt, Hans. Geweldig. Tot de volgende gelegenheid. Hey, dank je wel. Dag. Dag. Gaan natuurlijk wel die uh, foto's van Orkate voortaan op Facebook... iets nader uh, bestuderen, want er kan een hoop uh, hooks tussen zitten. Richard de Derde dus, staat van 29 augustus tot en met 1 september... in de Rotterdamse Schouwburg. Een kaartverkoop straks om uh, drie uur open via rotterdamse schouwburg.nl. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De campus van de Universiteit Twente krijgt een Bonita Avenue... vernoemd naar de gelijknamige bestseller van Peter Buwalda. Het boek speelt zich voor een groot deel af op die universiteit. Een hoofdpersoon, Siem Sigirius, is, er, is er rector magnificus. Buwalda is blij, maar houdt nog wel even een slag om de arm. Nou, ik vind, ik vind het heel leuk. Ik vind het wel een beetje in de buurt van NRPO nog. Dus ik moet het even afwachten of het allemaal echt is. Maar uh, ik, heb, ik heb het bordje al gezien uh, toen ik daar een lezing gaf uh, drie dagen geleden. Ja, ik ben wel vereerd natuurlijk. Ik heb daar uh, heel wat voetstappen uh, liggen, daar, die campus. En uh, het idee dat daar nou zo'n bordje staat straks, uh, dat, dat vind ik niet, uh, niet vervelend. vind ik leuk. Ja, is leuk. Op de Universiteit Twente komen ook rondleidingen langs plekken die een rol spelen in het boek. De Bonita Avenue waar het boek naar nou vernoemd is, ligt overigens in Berkeley in Californië. En voor zover we weten zijn er daar geen plannen voor een Buwalda Avenue. Regisseur Steven de Jong heeft op 37 punten plagiaat gepleegd... met zijn film Jani, het kind van de rekening. Dat oordeelde de rechter in Leeuwarden deze week. De Jong moet dan ook meteen stoppen met filmen. De zaak was aangespannen door auteur Patrick van Rijn... die in het scenario wel heel veel bekends terugzag... uit zijn boeken Weg van Lila en Vaderstad. En de rechter zag dat ook. Ik ben het met de Jong BV eens... dat het enkele idee van het schrijven van een verhaal over een echtscheiding... en de daaraan verwante problematiek... Over bij wie van de ouders het kind zal gaan wonen. niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. En dat de uitwerking van dat idee al snel leidt tot voor de hand liggende keuzes. Van Rijn heeft het idee zoals dat in het vonnis wordt omschreven. In de boeken echter zodanig oorspronkelijk uitgewerkt dat dit aanleiding geeft tot auteursrechtelijke bescherming. Regisseur de Jong is zo teleurgesteld over zijn nederlaag dat hij overweegt om te gaan emigreren. Nederland zou slecht, slecht omgaan met zijn filmmakers. Nou, daar ziet vast al weer een film in. Werktitel: De Hel van 2012. Industrieel Joop van Kaldenborg heeft de vergunning voor zijn eigen museum aangevraagd. Vanaf zijn zestiende jaar verzamelt de multimillionaire moderne kunst. Prachtige collectie, een collectie van meer dan 4000 stukken. Die bevat werk van onder andere Sam Taylor Wood en uh, Damien Hirst. En uh, aan van Kaldenborg de vraag wat zijn museum gaat toevoegen aan al die andere musea voor uh, moderne kunst die er al zijn. Wat voegt dat toe? Ja. U gaat een redelijk unieke collectie zien... en die een redelijk goed beeld geven van wat hedendaagse kunst inhoudt en laat zien. En ik hoop dat de mensen die er naartoe gaan... een stuk gelukkiger eruit komen dan wat ze drinken. Van Calderborg heeft zijn museum gepland aan de rand van de duinen in Wassenaar... waar hij er speciaal een landgoed voor kocht. Over een half jaar is duidelijk of de kunstliefhebbers... een grotendeels glazen museum daadwerkelijk mag gaan bouwen en of Van Calderborg daar dus zijn wassenaarse slag slaat. In uh, mei komt na negen jaar een nieuw album van de Golden Earring uit. Tits and Ass, Tiet and Gond heet het. Het is het 26e studioalbum van de band. De band met George Koymans, Barry Hay, Riener Scherts en Cesar Zuiderwijk... werd in 1961 opgericht. Jawel, opa, u weet het nog. Het draait dus al heel wat uh, tijdjes mee. Neem nou 1970, een jaar waarin de KLM nog bestond, Hilversum 3 nog niet... ...en een popfestival met allemaal flipjes uit deel, moeiteloos het Polygroenjournaal haalde. Het Betuwse popfestival, waarvoor een groot aantal bekende popgroepen gecontracteerd waren. Daaronder de Nederlandse Golden Earring. Deze beroemde jongens uit Den Haag wisten de ongeveer 1500 jongeren zodanig in beweging te krijgen dat men de kilte van de late augustusnacht niet meer voelde. Klinkt meer als focus dit overigens, maar niet terzijde. Het programma Ali B op volle toeren is verkocht aan het buitenland. De internationale versie gaat Cover Me heten is door acht landen aangekocht, waaronder Zweden en Duitsland. In het TOS-programma steken jonge rappers en oude artiesten... een bestaand nummer van elkaar in een nieuw jasje. Nou, We zijn benieuwd of Ali B ook internationaal zal gaan. Ali B zou jammer zijn, want dan heeft hij geen tijd meer... om bijvoorbeeld papa van Stef Bos onder handen te nemen met zijn rapper Negative. En tot zover het opiumnieuwsoverzicht. Is opium? Ja, er komen zeven vette jaren aan voor de Bijbel. Alle Bijbelboeken worden uit, uh, uitgevoerd als hoorspel onder de naam de Bijbeltapes. Het klinkt een beetje alsof wow. Moses met een uh, stapel cassettebandjes de berg afkwam. De Bijbeltapes zijn een initiatief van Peter Tenel, die eerder het bureau van Voskuil verklankte. En deze week werd uh, deel 1 gepresenteerd met daarop onder meer het boek Esther. Opium was erbij en merkte dat de kennis over de Bijbel bij de meewerkende acteurs niet erg groot is. Neem nou Hadewieg Minis, die de rol van Esther vertolkt. Nooit. Ik heb nooit de echte Bijbel gelezen, nee. Nee, ik heb wel als kind vroeger de Kinderbijbel gevraagd aan mijn ouders, omdat ik er heel nieuwsgierig naar was. Huub van der Lubbe, kent u de Bijbel goed? Nee. Ik ben er wel een beetje in thuis hoor. Ik, ik heb een uh, katholieke achtergrond, dus uh, met de tophits raak je wel vertrouwd. Maar moest u hem op school als kleine jongen echt lezen ook? Of werd u daarmee onder oren geslagen? Nee, ik heb er niet onder geleden, als je dat bedoelt. Nee, nee, nee. Hans Dagelet, acteur? Ik heb waanzinnig veel godsdienstonderwijs gehad, maar er is mij, het is maar allemaal het ene oor in en het andere uit. En dat komt toch wel door uh, de manier waarop dat gebracht is of zo. Dat is me zo stond me zo tegen dat ik het allemaal vergeten en verdrongen heb. Huub van der Lubbe, u heeft een uh, psalm gezongen. Hoe uh, verhoudt de Psalm zich tot de blues? Nou, het is een blues, vind ik. Het is, uh, je kan het er wel mee vergelijken. Het, zijn, het is uh, de mens in nood. Die zich bedreigd voelt door, uh, door de buitenwereld. En uh, die een instantie aanroept uh, om hem te helpen. In de hoop dat dat gaat gebeuren. Luister, God, naar mijn gebed. Verberg u niet als ik om hulp smeek. Sla acht op mij. Dan geef mij antwoord. Klaag goed, loop ik rond, radeloos. Hans Dagelet, acteur. Daar ben ik. U zei daarnet dat u niets van de ja. Bijbel weet. Ja. Waarom heeft u meegedaan aan dit project, de Bijbeltapes? Uh, door Peter Tenuil, regisseur. Het was heel raar. Ik werd uh, opgebeld of, of ik mee wil werken aan opnames van de Bijbel. En toen dacht ik, uh, het zal er EO wel zijn. Daar had ik niet zoveel zin in. <laughs> <laughs> dus ik heb nee gezegd. Daar heb ik geen zin in, zei ik. En uh, toen kwam er een tijd later kwam er een uh, e-mail e van Peter Tenauw. En die zei: ja, een, Je moet gewoon meedoen. Want uh, ik heb een rol voor je, die kan jij alleen maar doen. En welke rol was dat? Die u haan, alleen. Ah, dat is een, uh, een man die toen al uh, geme... voor uitroeiing was van de Joden. De gemeenrik, de slechte man uit het ja. boek Esther. Ja, klopt. Ja. Als het de koning goed dunkt. Later dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Ik denk dat het in mijn uh, stem zit. En in uw stem zit dus blijkbaar de klankkleur van iemand die een volk wil uitroeien. Ja, blijkbaar stuurde me nog een mail van ik stuur je hierbij een mp3'tje van de laatste radiotoespraak van Hitler. Daar moet je maar even naar luisteren. En ik heb het ook opgenomen op een hele gedenkwaardige plek, namelijk de oude schouwburg, Hollandse schouwburg. Van waar de Joden zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, dus daar stond ik te tieren en te schreeuwen. Alla uh, Hitler. Alla Hitler. Niet dat ik hem imiteer of zo, maar geïnspireerd door die rare dynamiek en die rare scherpte in die stem en die rollende arn. En uh, dat soort dingen. Uh, met het be bewustzijn van dat iedereen die daar omheen woont, uh, dat, dat kon horen. Dat is heel heel raar is dat eigenlijk. Ja, morgenochtend om 7 uur, dan zendt de EO het eerste deel van de Bijbeltapes uit hier op Radio 1. Lekker vroeg. Uh, en u hoorde het ook al dat de kans dat Hans Dagelet daar daarna gaat luisteren, dat hij niet zo heel erg groot is. U luistert naar Opium bij de AVRO op uh, Radio 1. Ariane Sluter, die vertolkte uh, grote rollen als Medea. won uh, uh, twee keer de Theodor, hè? toch? Ja. ja. ja. <laughs> Heb jij ook nog die ring nog steeds, de, de, de, uh... De Theoman ja. ja, die heb ik nog steeds. Die heb je ja. ook nog, die heb je niet om, hè? Nee, ik heb hem niet om, nee. nee. Nou goed, ik ga even verder. Je speelde in meerdere van films uh, maar stond nog nooit helemaal alleen op het podium. Nee, ja, nee, klopt. Nee. Wel ooit met een trombonist, geloof ik? Ja. Ja, dat heb je nog een beetje steun aan. Nu helemaal alleen in de monoloog met de toepasselijke titel... Alleen voor jullie, geschreven door Laura van Doron... die we ook kennen als actrice die vaak haar eigen stukken speelt... Uh, maar ook regisseur... Uh, ik, ik las dat, je, dat Laura jou ook behoorlijk onder druk heeft gezet... om, uh, om het echt helemaal alleen te doen. Want ja. vindt, je vond het eigenlijk heel eng. Ja, het is niet iets van nature wat ik zou kiezen... omdat ik eigenlijk uh, veel meer met samenspel ben. Maar ik begreep wel heel goed wat ze wilde. Want ze wilde een voorstelling maken over eenzaamheid. En uh, ja, een vrouw alleen die de wereld beschouwt... de maatschappij om haar heen, de gedachten heeft midden veertig, die vrouw. En eigenlijk diende zich al heel snel aan dat dat het mooiste is om dat alleen te spelen. Mm -hmm. En dat, dat, ja, dat is nu ook wel echt geweldig om te doen, want het publiek is wel echt je tegenspeler. Ja, ja. Dus uh, die tegenspeler liet wel lang op zich wachten in de repetitieperiode, maar ja. toen hij er uiteindelijk was, vond ik het toch wel ja. te gek om te doen. Ja. Ja, want wa, wa, wa, wa, wat was het uh, waar je tegenop zag? Die eenzaamheid? Of? Nou ja, ook wel, ook letterlijk wel, zo alleen op het toneel zijn, maar ook wel omdat voor mij theater toch in essentie is, juist een ander in de ogen kijken en daar samen mee een scène spelen, mm -hmm. maar ik vond helemaal de zoektocht in het werken met Laura heel spannend, omdat zij zo, uh, omdat het zo op het snijvlak zit van heel persoonlijk spelen en toch een vermoeden van een personage ook maken. En dat vond ik heel erg leuk na die grote toneelliteratuurrollen zoals Medea en zo, waarbij middagstroom je... heen niet zo lang geleden. Nog, Precies, dus waarbij ja. je dus veel meer met met vorm ook bezig bent ja. en met die taal ja. en zo dat dit zo dicht op de huid zit en zo onder je huid kan kruipen. Mm -hmm. Dat vond ik echt gaaf ja. om uit te zoeken. Ja. Dus ik heb daar gauw vrede mee gesloten, dat, ja. ik, dat ik het alleen moest doen. En heb je dan nu wellicht, want ik, ik was van de week bij de première... en, en ik merk dat jij, je zoekt heel veel oogcontact nu met mensen in het publiek. Ja. Is, is, is, is, wat dat betreft, het publiek is je tegenspeler geworden? Of? Nou ja, in zekere zin is het publiek zeker de tegenspeler, dat is waar. Maar het gaat ook over een vrouw die... die nee, dat je zo kunt hebben dat je langs een terras loopt en je ziet iemand zitten, alleen. En je hebt daar al gauw een oordeel over als je er langs loopt. Denkt vaak, zeker als het s'avonds laat is, oeh, dat is zielig. Maar wat wij eigenlijk hebben gewild, is een voorstelling maken waarbij je heel even in een alsof je in haar hoofd kan kijken van die vrouw waar je langs loopt. En dat zij even haar gedachten kan delen met de wereld om haar heen... terwijl zij normaal gesproken niet zoveel zou zeggen... of niet per se gehoord hoeft te worden... En daardoor is het heel belangrijk om als die vrouw die ik speel dan haar gedachten deelt... dat ze dat ook volledig doet met dat publiek. Er zit niks tussen, nee. zeg maar. Ja. Dat, dat vind ik er ook heel leuk aan om te doen. En daarmee zoek ik het publiek zeker als tegenspeler op. Ja, ja, daardoor krijgt het ook iets heel los. Als, alsof het bijna geïmproviseerd is. Dat is, natuurlijk, ja. dat is jouw gave dan dat je dat als actrice ook zo neer kan zetten. Uh, ik heb Laura, uh, die de tekst dus grotendeels, met jou samen heeft geschreven. En zij nou, heeft zelf de tekst geschreven, maar het is wel in samenspraak ontwikkeld. Ja, die, ja. Ik heb er na afloop even gesproken en gevraagd hoe die samenwerking precies tot stand was gekomen. Het is heel, heel ontroerend om te zien dat Ariane haar eigen hartslag en haar eigen bloedsomloop in die teksten kwijt kan. Dus dat zij echt gaat leven in, in die woorden. Deze tekst had sowieso nooit tot stand kunnen komen zonder haar. Ik heb dit echt in samenspraak met haar geschreven. Zij zat ooit bij mij in de zaal toen ik zelf aan het spelen was. En toen wist ik al dat zij heel erg geschikt zou zijn voor mijn werk. Alleen al door de manier waarop ze keek. En we hebben het ook helemaal vanaf de grond hebben we dat personage ook opgebouwd. Dus we hoefden het ook nooit te hebben over onze smaak. We konden de hele tijd praten over... Ja, maar Louise, die zegt niet dit of dat. Of die zou niet dat of dat doen. Of... Dus eigenlijk wilden we iemand laten... ...te spreken die niet per se gehoord wil worden. Omdat die mensen komen meestal niet aan het woord. Hm. Op het algemeen hoor je mensen praten die nogal graag willen praten... ...en nogal graag willen gehoord worden. En wij wilden heel graag een mompelaar en een scharrelaar aan het woord laten. En dat, um, dat speelt zij heel goed. Ik ben wel ontroerd eigenlijk zelf. Ja, een hoop dingen waar we het over kunnen nemen. Maar eerst even over die, dat jij zat te kijken naar de voorstelling van Laura... ...en dat zij al door de manier waarop jij keek hm. dacht... Voor haar moet ik het hier iets maken. Hoe keek je? Nou ja, dat was bij de voorstelling Rachel Corey. Dat was een portret wat ze van die vrouw heeft gemaakt... die als levensschild voor de, voor de tanks in de Gazastrook was. En die, dat was zo'n ontroerende en intieme en mooie voorstelling. Ontdaan van alles echt zo de kern. Dat ik eigenlijk vanaf minuut drie zat te huilen, geloof ik. <lacht> en dat, vond dat ja. um, nam mij voor haar in. Ja. Had jij, ja. jij het zelf dat je dacht, ik wil ooit met haar uh, werken? Ja, ja, ik had sowieso dat ik enorm van haar voorstelling hield, meteen. Maar... Het is echt een bijzondere vorm. Stand-up-filosofie wordt het genoemd. Het, is, het, is, ja. het heeft iets heel los. Ja, het is heel erg associatief, denkend, ja, ja, ja. associatief en heel erg denkend praten. Mm -hmm. Maar dat is ook heel leuk in hoe ik haar heb leren kennen nu, in ook hoe zij schrijft. Het is Heel precies. Het lijkt heel los, maar het is, het is echt heel goed uitgedacht. Iedere, iedere zin die een bocht heeft, dat, dat construeert ze. En mm -hmm. dat doet ze razend knap. Ook omdat ze altijd via een soort geestige ingang ineens via de achterdeur de ontroering bereikt. Waardoor je altijd in je nek wordt gegrepen en je ineens volschiet. Of zo, als ja. zij, hoe zij het verwoordt. Ja. Wat, wat is dan jouw bijdrage geweest? Nou, we hebben eigenlijk. Uh, uh, van meet af aan gezocht naar... omdat we het wel wisten waar we het over wilden hebben... maar dat het ook een personage zou zijn. Omdat het mm. natuurlijk ook twee werelden zijn die elkaar tegenkomen. Haar wereld van het stand-up philosophy... en mijn wereld van die toneelliteratuur. Ja. En daar ergens in het midden via die Louise wilden we elkaar tegenkomen. Dus daarin hebben we gezocht naar uh, uh, hoe die vrouw... die dus mid-40 is, die alleenstaand is... een aantal boten heeft gemist in haar leven... maar wel de eenzaamheid omarmt en viert, hoe zij uh, daarin vorm zou krijgen. Mm -hmm. Dus Laura heeft ontzettend veel teksten, prachtige teksten geschreven... maar een aantal daarvan waren niet geschikt voor deze voorstelling... en die dienden zich heel snel aan wat het dan moest zijn. Daar zijn we samen in gaan zoeken en uh, schriften en uh, ja, sturen ook wel... En dat was een heel leuk proces, heel nieuw proces voor mij ook. Ja, wat, ja. wat was het de meest uh, uh, dierbare gedachte, als je, als je aan, die, aan die voorstelling denkt... de dierbare gedachte die, die Louise heeft? Dat je zegt, hé, hey, of, of, of op, opzienbarende gedachte. Ik denk, ja, hm, zo, zo heb ik het zelf nooit bekeken. Oh, er zitten er zo legio in. Maar goed, welke mij altijd heel erg ontroert is als ze op het eind zegt... Uh, ik ben de vrouw die je niet ziet, maar die naast je zit in het café... twee uur op één enkele koffie die alleen uit eten is en dat je je afvraagt met je vriendinnen... of dat zielig is of niet, is niet zielig. Dat vind ik zo mooi, omdat zo'n uh, landsbreken is... Mm -hmm. voor uh, een bepaald type mens... waar wij altijd snel een oordeel over hebben... Mm. En uh, ik zelf ook. En wat zij doet, wat Laura doet, dat is zo mooi. Zij kan zo mooi observeren zonder te oordelen. Dus ze heeft wel een mening, wel degelijk. Ook een hele diepe mening. Maar het gebeurt altijd vanuit een soort verwondering. En dat, was, dat, dat, uh, dat vind ik heel mooi in haar teksten. Mm. Ook een ja. heel mooi pleidooi, wat, ze, wat die Louise en indirect, dus Laura ook houdt voor politici die gewoon eens kunnen zeggen: ik weet het niet. Ja. Ja. In plaats van altijd maar een mening te moeten hebben, of uh, ik heb het even niet paraat, het kennis, maar ja. zo dadelijk ja. wel. Ja, precies. Ja. Ja. Ik weet het niet dat te kunnen zeggen. Want als je altijd moet zeggen dat je het wel weet, dan moet je wel liegen, mm -hmm. zegt ze. Want je kan anders niet zo moeilijk vak uitoefenen. Ja. Ja. Ja. Dus het is ook een pleidooi, inderdaad, voor langzaam vertragen, voor denken, voor. Voor moeilijke woorden. Vind ja. ik ook heel leuk stukjes zitten erin over het mogen gebruiken van moeilijke woorden. Het woord eloquent bijvoorbeeld. Precies. Zo'n woord, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Uh, een, een andere, de eerste keer dat je alleen op een podium staat. Dus zeggen onverwacht talent. Hoewel je, je bent natuurlijk een doorgewinterde actrice. Dus dat je dat kon, hadden we ook niet anders verwacht. Maar je kunt ook nog prachtig piano spelen. Ja, ja, het is een oude liefde van me. En uh, eigenlijk past het er wonder wel in. Omdat zij zo alleen is, mm -hmm. konden we ons ook voorstellen... dat zij troost kon hebben uit muziek. Ja. Zoals ze ook troost vindt in de literatuur. Herman Hesse en Sellinger en zo. Ja, Catcher Iloize. in the Raya, Catcher in the Rye, ja. Nou, is ook, zijn ook die, die grote componisten wel helden van haar. Van dat personage. En ik vind het verrukkelijk om piano te spelen. En het is wel fijn om als je in je eentje bent... dat je ook een andere klank letterlijk kunt laten ja. horen. Dat er een ander geluid is. Dus uh, zo heeft de piano zijn plek gevonden. Maar het is wel ook een ander soort concentratie wat je er nodig hebt. Want ben jij ja. dan, terwijl je aan het spelen bent al bezig met waar moet ik het hier ook weer oppakken? Tot waar kan ik dat stuk van Bruin spelen? Dat weet ik wel wat ik ongeveer moet doen. Maar waar ik wel achterkom is dat ik geen podiumervaring heb met piano. <laughs> en dat is wel, het is wel eng om te doen, ja. Ja? ja. Alleen het leuke is, ik heb mezelf al heel snel voorgenomen... die Louise, dat is een redelijke amateur. Dus zij hoeft niet een enorme concertpianiste te zijn. En daarmee vergeef ik mezelf ook direct alles. Want ja. iedere fout hoort erbij. Ja. Dus, ja. je, dus je, hebt, je hebt minder eigenlijk je best gedaan dan je zou kunnen, of dat toch ook? Nee, niet? dat ook weer niet. Ja, dit, is, dit is wel wat je ongeveer in huis hebt. <laughs> dit is wat ik in huis heb. Ja, ja. Ja, het is een prachtige voorstelling, vond ik het. Uh... En, dit betekent wel, die eenzaamheid op het podium... dat betekent ook een eenzame toer. Want je gaat een toer maken tot, even kijken, tot 2 juni. Ja, door het en hele je, land. Ja, dus ben je maar alleen met een lichttechnicus waarschijnlijk. Dat ja. is ook andere koek natuurlijk. Ja, ja, ja, dat is heel anders. Ik ga wel af en toe iemand meenemen. Een vriendin, een kind, een man. Een, ja. <laughs> so, je hebt wat dat betreft al een soort kalender uh, of ja. agenda al, uh, ja, al opgesteld. Wel, ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja. Ik ben benieuwd hoe dat zal zijn. Ja. Ja, ja. Dat maar goed, in dat, in dat opzicht is het publiek toch echt ook de tegenspeler. Dus... Mm -hmm. En Daar heb we ook zin in. Ja, denk je, denk je ook dat... dat uh, je zat dan van de week tegenover uh, collega's. Uh, Stefan de Wallen bijvoorbeeld zat op de eerste rij. Andere collega's van het Nationale Toneel. Dat is natuurlijk toch anders, denk ik... Anders kijken en anders je blik richten... dan wanneer je in Meppel of in uh, Arnhem staat te spreken, nou, of niet? het is zeker anders, tuurlijk. Maar het is wel... Gisteren zat er ook een mevrouw op de eerste rij... die ik helemaal niet kende. En die had zo... Was, die zat er zo in... Die zat zo intens te kijken. En dat voel je wel meteen. En dat mm. zie ik ook meteen. En dan is het toch. Dan is het, omdat het een hele persoonlijke en intieme voorstelling is. Is daar gelijk ook heel erg groot contact. Daar hoef ik niet per se iemand voor te kennen. Nee, nee. Nee. Nou ja, Louise is helemaal tot leven gekomen. Pracht, prachtig vond ik het. Alleen voor jullie heet het is tot en met uh, volgende week zaterdag te zien... in het uh, NT-gebouw, in het Nationaal Toneelgebouw in Den Haag. Een reis daarna, zoals gezegd, door het land tot en met 2 juni. Dankjewel, Ariane, dat je hier was. We gaan uh, naar de muziek en dat is leuk... want we gaan tot aan de ster van, uh, van, van drie uur... of tot aan het uh, journaal van drie uur. Een soort uh, bonus track is dat eigenlijk. Sherry Dayen, die gaat uh, My Dreams Are Getting Better zingen. En dat, uh, ver, ver, ja, dat gaat dan langzaam weg aan het eind. Maar als u via de site dan terugluistert... dan kunt u het hele nummer horen. Dus oké, okay, Sherry Dayen, ga je gang. Tot straks! Well, what do you know? He smiled at me in the time well what do you know he smiled at me and i did my dreams are getting better all the time to think that we were strangers a couple of nights ago and oh it's a dream i never dreamed he'd ever say hello, well maybe tonight I hold him tight when the moon beam shines. My dreams are getting better all the time. De vroege vogels verhoogt de druk op Marktplaats. Inmiddels eisen meer dan 17.000 mensen en 12 natuur- en milieuorganisaties... dat Marktplaats stopt met handel in wilde dieren. Ooyevars, eekhoorns, oeroes en kerkuilen horen vrij in de natuur. Handel levert alleen maar ellende op. Dat zegt ook directeur David van Gennep van Stichting AAP. Dit is dan een poolfos. Dit zijn dan die dieren die bijvoorbeeld hier marktplaats aangeboden worden... en dan uiteindelijk in de verkeerde handen terechtkomen. Kom ook op voor de dieren. Teken de petitie op vroegevogels.vara.nl. En luister. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Ogen. Vogels! Het nieuws van alle kanten.